3 uur. NPO Radio 1, met Jan Mom. Een hele goede middag op deze Koningsdag vanuit het Vondelpark. En terwijl hier prachtige muziekstukken op blokfluit, op cello's worden gespeeld. en tweedehands spulletjes, zelfs Lego, voor weinig over de toonbank gaat. praten wij hier bij Radio 1 vandaag over de ontwikkelingen van ons Koningshuis. U bent van harte welkom in Vondel C.S. in het Vondelpark in Amsterdam. We gaan door naar het NOS-journaal. met Clemens Peters bagagemedewerkers op Schiphol gaan vanmiddag staken. Personeel van drie bagageafhandelingsbedrijven op de luchthaven... leggen om vijf uur drie kwartier het werk neer. Ze doen dat omdat de cao-onderhandelingen met hun werkgevers zijn vastgelopen. Medewerkers klagen over een te hoge werkdruk... ongezonde roosters en te lage lonen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen vanwege de staking. Na de korte werkonderbreking om vijf uur... houdt het bagagepersoneel tot zeven uur vanavond stiptheidsacties. Bij een internationale politieactie tegen het propagandaapparaat van de Islamitische Staat zijn onder meer in Nederland en België surfers in beslag genomen. Volgens Europol is de operatie bedoeld om het propagandaapparaat van de IS grondig te destabiliseren. Dus in verschillende Europese landen, onder andere dus België, Nederland, Bulgarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en anderen. En in Canada en in de Verenigde Staten zijn een aantal servers in beslag genomen. Die hebben gediend voor het propagandaapparaat, meer bepaald amak... De politie probeert de beheerders van de servers te identificeren en aan te houden. Of er al mensen zijn opgepakt, dat is nog niet bekend. Het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen vandaag is in een ontspannen sfeer verlopen. De koning schudde veel handen en hij sprak met de Groningers... onder meer over de aardbevings- en gaswinningsellende. De koning was in Groningen met koningin Maxima, hun drie dochters en een aantal neven. Noord- en Zuid-Korea streven naar vrede en complete nucleaire ontwapening. Dat hebben ze afgesproken op hun topontmoeting... in de gedemilitariseerde zone op de grens van de twee landen. De beide landen zijn officieel nog in oorlog... en 1953 werd alleen een wapenstilstand afgesproken. En na meer dan 35 jaar is er nieuwe muziek van ABBA. Björn, Benny, Agnetha en Annie Fried hebben twee nieuwe nummers opgenomen... voor een tv-show later dit jaar. Een reunie, dat zit er niet in. Dat heeft hun manager met klem ontkent. Koninginnedag in 2003 in Weijen was misschien bijna niet doorgegaan. Aanleiding was een dreigbrief en een schietpartij in het nabijgelegen Zwolle. Volgens de toenmalige burgemeester van de Overijsselse plaats Weijen... had het hoofd van de beveiliging van het Koninklijk Huis... daardoor twijfels over de veiligheid. En daarom moest hij zelf de knoop doorhakken. Het kwam in feite erop neer dat ik moest beslissen of het door moest gaan of niet. En toen heb ik maar zonder verder na te denken gezegd... Ja, natuurlijk gaat het door. Iedereen staat hier in de stadblok. We zijn er maandenlang mee bezig. Alle vrijwilligers staan paraat en dorp is versierd. Dus dat kunnen we gewoon niet maken. Dus het gaat gewoon door. Volgens de burgemeester verliep de dag uiteindelijk perfect. Koningin Beatrix bezocht in 2003 behalve wijen ook Deventer. En nog het weer. Vanmiddag in het westen en noorden af en toe lichte regen. In het zuidoosten en oosten vrijwel droog en meer zon. Het wordt 12 tot 18 graden. Vanavond is het droog. Vannacht kan er een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En dan valt er soms regen. ABB verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Roosteren en Urmond en Knoop Kerensheide een file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A2 is richting Maastricht dicht tussen knooppunt Kerensheide en knooppunt Kruisdonk. Op de A58 Tilburg richting Breda, 10 minuten vertraging tussen Bavel en knooppunt Galder. En de N208 Sassenheim richting Haarlem is dicht door een ongeluk tussen Sassenheim en Lissen. Zo. So.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 NPO Radio 1. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit het Amsterdamse Vondelpark. Willem-Alexander, dat is de volgende. het Met Jan Mon. Een hele goede middag vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. We gaan het hebben ja, over Koningsdag, over de monarchie... over alles wat de Oranjes ons te bieden hebben... of of ze nog bij de tijd zijn. En dat doe ik met presentatiecoach Ines Zondag. Met haar ga ik het ook vooral hebben over taalgebruik van Willem-Alexander. Met de hoofdredacteur van Esquire, Arno Kantenberg, Die ziet dat onze koning toch nog steeds moeite heeft... als het om het uitzoeken van de juiste pakken gaat. Met oud-correspondent Hieke Jippers. Zij dook in de onthullende alles wat u wilde weten en niet wist... biografie van de kroonprins Charles. Hij wacht nog altijd op zijn beurt. En natuurlijk, Lambert de Bruin zit aan tafel... om ons op de hoogte te houden van alles wat er leeft op social media. Ja. Welkom in het Vondelpark dus, inderdaad. We gaan naar verslaggever Harm van Uiterveld... Wat die is in het Vondelpark. Een ballonnetje lachgas 2,50, 3 voor 5 euro. En dat komt niet uit de slagroompatronen... maar uit een hele fles, toch? Ja, dat komt uit de fles. De Twee rugzakken staan hier aan de rand van het pad waarover die duizenden toeschouwers lopen. Blikje bier erbij. Al veel verkocht? Nou, nog niet veel, maar het gaat komen. Veel mensen zijn hier ook veel drank en drugs dus. En als je hier dan door dat park loopt, dan kom je op een hele drukke gedeelte. En dan zijn er ook rustige gedeelten. En dan kun je voetballen. Hallo, hallo, ik roep je, schiet je raak, dan krijg je een snoepje. Veel raak geschoten al. Van hem, hoor. Is er al veel raak geschoten? Eh, uh, ja... Is dat jouw doel? Ja. Wie heeft het verzonnen? Uh, ik zelf. Waarom? Uh, om geld te verdienen. Geld verdienen. Dat is, ja. Jij bent ook een echte Amsterdammer? <laughs> nee, eigenlijk niet. Ik Heel veel kundigen hier die nemen de gelegenheid te baat om ja. flink geld te verdienen. Ja, hoeveel heb je al? 20 euro heeft hij? 20 euro. Ja, Jan, je hoort het. De ondernemingszin uh, viert hoogte hier, bij jong en wat ouder. En uh, de drank en de drugs. Ja, het, het, het vloeit ook allemaal rijkelijk in het vondelpark. Economisch gezien gaat het uh, goed. Dat beloof wat voor de toekomst. Uh, we zijn weer in Vondel CS waar we het gaan hebben over dat Koningshuis, waar Willem Alexander zich als hoofd van dat Koningshuis ontwikkelt. De vraag hoe hij zich. Ontwikkeld. Het is allemaal, hoorden we in het eerste uur, ook iets informeler geworden. Een koning hebben we die iets meer zijn emotie durft te laten zien. En de koning en koningin zijn misschien wel toegankelijker dan ooit. Hoe zit dat eigenlijk in het land met het werelds bekendste koningshuis, Groot-Brittannië? Ja, die arme Charles, we hadden het al over hem, die wacht al jaren. Toch, Hieke Jippers? Ja, het um, is een grapje wat ik wel vaker heb verteld, maar prins Charles heeft... Ons cor destijds correspondent in Engeland een keer verteld dat toen hij nog veel jonger was... dat hij samen met toen nog prinses Beatrix een vakbond voor troonopvolgers had. Ja. En dat hij daar nu helaas alleen nog maar Het in zijn enige. eentje in zat. En dat, is in, dat was ergens aan het eind van de jaren tachtig. En daar zit u nu nog steeds in. Ja, je krijgt echt medelijden. met hem. Jij bent jarenlang correspondent geweest in Groot-Brittannië. Je kent natuurlijk daardoor de familie van Queen Elizabeth op je duimpje, neem ik aan. Uh, en je hebt voor je liggen een mooi uitgegeven biografie over Charles. Je zei het al... Het is niet zo positief, geloof ik, hè? Nee, die dat is de laatste biografie. Dat is een, een, een, fenomeen, een fenomeen wat in Engeland heel bekend is... dat er talloze biografieën geautoriseerd en ongeautoriseerd... over allerlei figuren geschreven worden. Ik denk dat dit misschien wel de vijftiende nou, of zoiets van, uh, over Charles is. Deze is van de hand van Tom Bauer. Een um, left-leaning uh, journalist... Maar uh, met fantastische bronnen. Een van zijn belangrijkste bronnen is een uh, voormalig uh, uh, fixer van uh, prins Charles... die door het koningshuis in dienst is. Of door Charles en Camilla destijds in dienst is genomen. Om hun relatie na de dood van Diana in een, een dusdanig positief daglicht te krijgen. Het was echt een PR-man. Voormalig hoofd van de... Press Complaints Commission, dus die wist uh, van contacten met kranten en de goede kant uh, voordraaien. Deze discrete man is helemaal leeggelopen. Die man is uh, een van de, van de grootste bronnen, nee, maar had ook een appeltje met Charles te schillen, want is als een van heel erg velen die zich uitgesloofd hebben voor de prins, uh, zonder enige vorm van pardon aan de kant uh, gezet toen het de prins niet meer zinde. Aha, uh, en, hij... en wat vertelt hij dan? Hij vertelt, hij schetst um, hij niet alleen. Men schetst uh, de prins als een beetje een... Uh... Uh, nou, eigen gerijde man, dat uh, wisten we uh, ja. eigenlijk al. Iemand die, in tegenstelling tot sommige geruchten... dolgraag nog koning wil worden. Het idee heeft dat hij dan het land wel eens eventjes... in een andere richting zal sturen. Namelijk uh, alles biologisch gekweekt, verantwoorde architectuur... Uh, uh, no begrip voor de islam, noem allemaal uh, uh, maar op. Maar die bovendien zo uh, weinig werelds is dat hij iedereen uh, vertelt bijvoorbeeld... wat ze allemaal voor milieuvriendelijks moeten doen... en vervolgens in een helikopter um, uh, stapt... die hem uh, 50 kilometer verderop... aan zo'n van 60.000 pond uh, uh, terugvliegt... naar waar hij zijn wil. Het is en bovendien ook uh, om al zijn uh, goede doelen, die ook voortdurend wisselen... om die te ondersteunen, uh, die moeten gefinancierd worden... door uh, onder, rijk, onder andere rijke Amerikanen, maar ook rijke mensen uit het Midden-Oosten. En daar zitten hele onverkwikkelijke figuren bij, maar dat wil hij heel vaak niet zien. Ik geloof ook dat zijn vader zich niet zo fijn over hem uitlaat... Zijn vader, er, wat ik wel een van de leukste quotes uit dit boek vond... was dat zijn vader binnenshuis bij een feestje gezegd had... dat de koningin en hij het zo lang volhouden om te voorkomen... dat hun zoon op de troon komt. En hij denkt nog steeds dat hij ooit op die troon komt? Ja, nou ja, goed. Constitutioneel gebeurt dat op het moment dat de koningin, die nu 92 is... Um, um, niet of dood is of niet meer uh, kan regeren. Maar als de koningin haar moeder achterna gaat, dan moeten we daar nog uh, negen jaar op wachten. Ja, dus we kunnen niet overslaan? Uh, constitutioneel kan dat niet. Maar je kunt natuurlijk. Um, uh, je, uh, het wordt natuurlijk een tijd van instabiliteit op het moment dat de koningin uh, overlijdt. En Charles nog steeds niet populair is. Want, ze... want, want eventjes, want we horen nu dus inderdaad van zijn omgeving zo... maar is hij inderdaad in het land bij het volk zeg maar, ook niet populair? Nee, hij, de, dat zie je heel erg in een soort piramidevorm. Elke keer klimt zijn populariteit moeizaam omhoog. Maar nu bijvoorbeeld na de herdenking 20 jaar dood van Diana... kelderde dat weer als een gek. Op het moment dat Camilla weer in zicht komt... dan gaat dat nog verder naar beneden. De Britten zijn Onverdeeld vrijwel voor uh, de monarchie. Maar ze zijn niet um, onverdeeld voor uh, Charles. Zijn laatste um, uh, rate was um, lag rond de, 1, no, rond de 30 procent. Hey, Dat is natuurlijk aanmerkelijk lager dan. heel erg veel. van Camilla trouwens op 14. Oh, <laughs> nog, nog veel lager. Ja, uh, toch... Elizabeth, zijn moeder, die noemde uh, voor het eerst zijn naam als het gaat om de opvolging van het hoofd van de gemene best. Laten we even luisteren. It is my sincere wish that the Commonwealth will continue to offer stability and continuity for future generations, and will decide that one day the Prince of Wales should carry on the important work started by my father in 1949. Ja dan zou je toch denken, ze bereidt het voor van ja, hij komt er toch aan als opvolger. Dat doet ze ook, maar dat heeft wel enig moeite gekost. Want onder andere ook in dit boek zegt de voormalige secretaris-generaal van het gemene Best, die met een kantoor in Londen gevestigd zijn, die loopt ook leeg tegen Tom Bauer... En die zegt dat Charles altijd alleen maar... naar die landen in het uh, gemene best wil... waar Camilla het niet te warm vindt. Waar hij uh, uh, uh, nog iets leuks Italiaans kan doen. zal ik uh, maar zeggen. En het merendeel uh, zijn warme Afrikaanse landen. Dus. Nee, daar wil hij dus absoluut nee. niet naartoe. Hij wil wel naar Canada of naar Australië en Nieuw-Zeeland. Hij wil ook heel graag naar uh, het Midden-Oosten... vanwege zijn romantische opvattingen over de islam. Maar hij wil niet naar Afrikaanse landen... waar mensen in uh, met verenboa's uh, voor hem ronddansen. Mm, dus ook daar is hij dan blijkbaar niet populair. En, en, een groot verschil als we het Engelse koningshuis hebben... Uh, en het Nederlandse, is uh, de omgang met de pers. Hè? Ik bedoel, daar hebben die paparazzi toch wel een hele andere rol gespeeld... dan de pers. Ja, ]ieren. en daarvan heeft het Britse koningshuis natuurlijk ook wel geleerd. In die zin dat ze aan de ene kant... Uh, benaderbaarder... Lijken, althans die rol op zich nemen... als je ziet hoe nu de jongste generatie, Harry en, en William... Uh, zich laten interviewen, uh, populaire uitdrukkingen gebruiken... en wat die uh, meer zei. Dat hebben ze er zeker van geleerd. Aan de andere kant zijn ze ongelooflijk veel strenger geworden op het bewaken van hun privacy. Ze stappen Want, veel sneller naar de rechter ook, hè? Natuurlijk. Uh, de, de, de blote borstenfoto van Kate... die ergens in Zuid-Frankrijk in een privé domein lag te zonnen. foto die van de openbare weg is genomen, desondanks. De rechter heeft de fotograaf... En het blad wat ze publiceerde um, uh, veroordeeld. En waar we het straks over hadden. of waar jullie het straks over hadden. over het feit dat er over die prinsesjes. heel weinig uitlekt uh, naar buiten. hier in Nederland? Ja. Hier in Nederland, ja. er worden daar echt. wurgcontracten gesloten. met iedereen die daar. Uh, in Omheen dienst zit. is als lakei of wat die meer zijn. Die worden met hel en verdoemenis bedreigd als ze ook maar iets naar buiten toe laten. Ja, en dat leidt ook weer tot hele creatieve uh, pogingen van die paparazzi om toch dingen te weten te komen. Heb je daar in, dat, in die biografie van Charles nog voorbeelden van? Nou, wat ik, een, wat ik niet wist was. Er wordt altijd gefluisterd dat. Prins Harry niet een kind van Charles is, maar van James Who, Hewitt. De officier met wie Diana ook naar eigen bekentenis... langdurig een relatie heeft gehad. Ook een roodharige uh, jongeman. Aan de andere kant, Diana heeft twee zusters die ook rood haar hebben. Dus het zegt helemaal niks. Maar de News of the World, toen die nog bestond... die uh, hadden een uh, plot waarbij ze... Uh, meisjes inzetten om uh, aan te pappen met Harry. En de bedoeling was dat als ze zo aangepapt waren dat ze bij zijn haar konden, dat ze dan een stukje van zijn haar zouden afknippen. <laughs> en News of the World zou dat dan op DNA laten onderzoeken. Dit is Arno Kantelberg, van... doen jullie dat nou, ook bij ze Esquire? Het moet snel zijn bij William dan, denk ik, of niet? Want er is niet <laughs> meer veel haar op. Het gaat om Harry, die heeft nog net ja, een ja, beetje. Ja, Al wow. heb je maar één haartje. Maar hoe kijk je, Arno, naar uh, de Queen en, en de prinsen? Vanuit jouw die prins, stijlopvatting. Ik, ik vind die, prins, nou, die is een beetje welke biografie je leest. Ik heb vorig jaar biografie gelezen, ook van Charles door de Dame Johner. die heet, Sally Bedel-Smith heet. Oh ja, ja, ja. Uh, dat was een doldoazen biografie. Daar kwam hij wel uh, vrij goed uit. En daar kwam Diana heel slecht uit. Hm. Uh, de Gucci-clad psychopath. het psychopaat in Gucci. <laughs> En die Camilla kwam daar veel beter uit. Want die had ja. gestalkt, zoals we allemaal weten, door Diana. Maar goed, dat is een... Andere kant. Ja, vind ik dan wel weer een leuk detail. Maar er is een ander boek, dat heet... Misschien ken je dat ook, Het Dat heet uh, Not in Front of the Corgis, heet het volgens mij. Dus niet, voor de hond, niet waar de ja, honden ja, ja. bij zijn. En daar staan echt de leukste details. En onder meer dat Charles, die zich heel goed weet te kleden... Echt traditioneel Engels. Uh, hij laat zich aankleden door zijn butlers. Hij heeft er meerdere. Dus uh, hij trekt zijn jasje niet zelf aan. Dat laat hij doen. Maar hij zijn butlers strijken ook zijn veters. Zijn, zijn veters, ja. Zijn Wow. Ja. Ik ben er nog een indruk. Ja, ik ook. Ik strijk <laughs> wel mijn eigen En zijn maar. tandpasta uit op zijn tandenborstel. Kijk, ik... ja, Als ja. het om stijl gaat, dan verslaan ze ons koningshuis. Ja, hij heeft zijn eigen glas. Want hij neemt zijn cocktailglas als hij gaat rijden. En, maar dat is, ik weet niet of dat nou echt een, een, een urban myth... Ook zijn eigen toiletbril. Weet je dat, Hieke? Hij neemt eigen toiletbril? Dat, dat wordt hier ook... Dat, dat heeft hij volgens mij ook afgekeken. Van, dat doet de koning... Kim Jong-un, die, die heeft een eigen voor mee. Maar de koningin moeder, die ging elk jaar met vakantie in uh, Noord-Schotland naar Kassel mee. En die vertrok dan voor vakantie in een. Uh, in een stoep van 23 auto's. Die, um, ik geloof dat dat elke keer anderhalf miljoen of zoiets uh, kostte. Op kosten van de belastingbetaler. En daar zat alles in wat ze waaraan ze gewend was. En Charles, als hij ergens gaat logeren, neemt hij mee, volgens deze biografie en andere. zijn eigen hoofdkussen, zijn eigen toiletbril. Yeah. inderdaad yeah, zijn yeah, eigen yeah. algemixte martini die de gast ja. hier dan nog even nou, in dat de glas kan Dat vinden. luistert ook nou, uh, Hikus, als je weet. Ja. Maar het is eigenlijk de royale versie van de hakerslag en de pindakaas... die wij meenemen als we met de caravan... Uh, ja. hè, zo moet je het eigenlijk... Uh, jij vindt het wel logisch. Nee, maar het past enorm natuurlijk bij, ja, ja. Uh, bij het Engelse Koningshuis. In het Koningshuis. Ja. Ja. zondag, hoe ben je gecharmeerd van de presentatie van de winsters? Uh, ja, ik denk dat het zo lastig vergelijkbaar is eigenlijk... met de presentatie van ons eigen Koningshuis. Waarom? Uh, ja, veel traditioneler in, in allerlei opzichten met ook de nodige gekte eromheen. Hè? Ik bedoel uh, dat mensen twee weken lang uh, zich in een tentenkamp verschansen rond het ziekenhuis uh, om de geboorte af te wachten van het prinsje. Ja, dat, dat zie ik hier in Nederland echt nooit gebeuren. Uh, laat staan dat Willem-Alexander zijn vetus zou strijken. Of nee. laten strijken. Nee, Arno, dus ik dat... denk dat hij het niet eens zelf doet. Maar dat hij het al helemaal niet laat doen. Nee. Dus het is van een totaal andere orde, naar mijn idee. Maar ben jij daar nee, zelf nee, meer gecharmeerd van? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Ja, ik vind dat zo... zo ja. Kijk, Willem-Alexander is meer een polderkoning, zou je kunnen zeggen. En ik vind dat heel erg bij Nederlanders passen. Dan ben ik misschien ook wel een poldermens volle presentatiecoach. volle ja. presentatiecoach. Dus in die zin past het ook meer bij mij. Maar uh, het, is wel, het is ook wel smullen. Ja. Ik bedoel... Er gebeurt enorm veel waar, ja, waar je eindeloos en mooie series over kunt maken. The crown en, en prachtige boeken over kunt schrijven. Ja, het, ja. Is, het is een polder uh, koning. Ja, die dat, we brug, dat bruggetje voelde ik aankomen, Jan. <lacht> uh, kijk, hij is maar, kijk, die, die Engelsen zijn dat is het koningshuis voor de, hele, voor de halve wereld. Hè. Dat is natuurlijk het grote verschil. In Amerika zijn ze ook dol op het de Engelse koningshuis. Of waar eigenlijk niet. Wij hebben het er ook over. Ze hebben het nu niet in, in een ander land over het Nederlands koningshuis. Nee. Dus nee. dat is van uh, een, een, een andere orde. Maar... Ja, het, het, het, ja, onze eh, prins wou ik zeggen, onze koning, ja, die, is wat, die is wat meer vanuit de klei dan, eh, dan de Engelse winst. Ja. Als ja. je het hebt over ja, je, je, nou ja, je Ja, exact. Want wij horen natuurlijk van de enquêtes, ook die wij als een vandaag zelf hebben uitgevoerd, dat die heel populair is tegenwoordig. Wordt dat bevestigd als je de, de reacties nu op Koningsdag ziet? Ja, dat, de, de mensen zijn heel populair over het bezoek aan Groningen, wat dat ze hebben gebracht. Uh, heel beschermend tegenover Amalia, want er verschenen, daar hadden we het de eerste uur al even over, heel vreselijke tweets over. Uh, maar mensen die reageren daar uh, heel negatief op, op mensen die dat doen. En die zetten ze ook voor schut. Uh, ja, je merkt al dat de monarchie... Uh, toch wel heel populair is. En zeker voor zo'n medium als Twitter... die graag iedereen afbrandt... Uh, vind ik dat toch wel opvallend dat men... vandaag zo positief is. Zijn, eigenlijk. Ja, en dat heeft toch ook wel te maken dat... ons koningshuis een beetje opschuift naar de moderne tijd... om wat opener te zijn, door wat toegankelijker te zijn. Het Britse koningshuis die is daar echt een ster in... vind ik trouwens. De interviews die Harry en William hebben gegeven... Uh, uh, hoe um, Harry en uh, Meghan... met elkaar omgaan en openlijk... In in de openbaarheid affectie tonen... dat het was twintig jaar geleden ondenkbaar geweest. En nu laten ze die menselijke kant ook heel erg zien. En ik denk ook dat dat iets is wat de monarchie in deze tijd uh, nodig heeft. En um, ja, dat, dat is heel mooi om te zien. En ik denk dat Charles daar wel eens problemen mee zou kunnen krijgen... doordat hij nog wel heel erg van die ouderwetse traditionele stempel is... en hij eigenlijk ingehaald wordt door die uh, nieuwe generatie... wat betreft de omgang met de pers en uh, het, het moderne, de, de moderne opstelling die ze hebben. Ja, Ines, jij knikt heel erg. Ja, ik knik heel erg. Ja, knik heel erg. Maar, want? <laughs> nou, in die zin is het ook heel hoopgevend, denk ik. Hè? Als je naar de, uh, het Brits Koningshuis, dat er gewoon een hele nieuwe tendens komt... Van hoe om te gaan met de pers en met de gemeenschap. Ja, en, en... ook met social media. Ja. De social media ja. kanalen die zijn er een aantal jaar geleden... heel erg actief geworden. En alles, alle bezoeken die ze doen, alle werkbezoeken die ze doen... worden daar volop gedeeld. En daar kan het Nederlandse Koningshuis echt nog wel wat van leren. Ja, ondanks het feit dat, daar hebben we het eerst uur ook over gehad... Willem-Alexander eh, ook in het interview met Wilfried sprak over zijn emoties, et cetera. In die zin vergelijkbaar misschien met wat jij zegt. het interview. Ja, het is toch nog een tikje, ja? tikje traditioneler, Maar okay. het is ook van een andere generatie natuurlijk. Hoe is eigenlijk Hieke, de, de, de band tussen ons en, en hun de koningshuizen dan? Um, die is um, beleefd uh, vriendelijk. Beatrix noemt Elisabeth uh, tante, als ik het uh, wel heb. Ik ben er ooit eens een keer op uitgestuurd... om um, bij het Britse koninklijk huis te gaan vragen... wat er zou gebeuren als... Bernard zou overlijden. En ik weet niet meer naar aanleiding waarvan dat was. Maar uh, toen zei uh, de desbetreffende diplomaat die mij daar antwoord op moest geven... die zei uh, dat de koningin moeder dan... Uh, deeply saddened zou zijn en dat is de standaard hè? zoals Charles altijd zegt nu bijvoorbeeld over zijn nieuwe kleinkind absolutely delighted uh, is de uh, <laughs> tegenhanger daarvan deeply saddened ja dat zijn echt standaard uitdrukkingen die ja, ze hanteren voor ja standaard uitdrukkingen kijk Bernard kwam tijdens de oorlogsjaren uh, nog wel eens bij in Buckingham Palace aan huis, om het uh, zo maar te zeggen. Dus die kent, kende de koningin moeder uh, uh, redelijk goed... en kon ook goed met haar opschieten. Maar daar, verder heeft het generatieverschil natuurlijk altijd uh, gespeeld. Ja, ja, Maar herken jij, uh, wat Lambert ook zegt, dat als het om de, de kinderen gaat... dat die losser misschien omgaan met, met openbaarheid pers dan wij hier... Um, de Williams en de Harry? Yeah. Ja. Uh, uh, zeker. Dat is ook wel begrepen eigenbelang, uh, denk ik. Die hebben we inmiddels heel goed... Uh uh, door aan welke kant hun, uh, hun boterham gesmeerd. Ze moeten gezien worden. Ze, moeten, uh, ze blijven uh, steeds maar de indruk geven... waar de kranten en het volk ook om vraagt. Dat ze zo het karakter van hun moeder hebben. Hè? Mm. Dat ze niet zo stijf zijn, maar dat ze zo meevoelend... En, en voor de goede doelen had. werken. En het feit dat er nu een Meghan uh, aantreedt... Uh, uh, niet alleen de eerste Amerikaanse ooit... Maar ook nog een licht gekleurd meisje. Dat is natuurlijk. Die bovendien de sporen in de showbusiness al heeft verdiend. Dat is natuurlijk. Uh, Ze vinden uh, niet die, die, die heel die, erg goed. Die, die Engelsen die zo'n traditie hechten. Vinden dat niet dat, dat hun koningshuis dan een beetje omlaag gehaald wordt? Dat is nee, een iedereen, volks... Het is zo grappig. Iedereen smelt altijd weer voor het sprookje. Ik weet niet wat het is. Maar er is iets. Er dat er zo'n is om nou, dat me dat Iedereen wil dus een zo... prinsesje worden. Ja. Dat ja, is Diana het. Een ook, beetje. Diana was ook een vol. Meisje, natuurlijk. Ja. ja. Heel, wel, ja. Doch, dus dat doch, werkt doch juist heel girl. goed. Ja. ja, maar, dat, ja. Dat, juist wel, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en die serie, The Crown... die op Netflix te zien was... superdure serie, 110 miljoen wat euro. Een, was zeer populair. Had, ja. een, heeft een heel uh, hoog... Um, uh, waarheidsgehalte, naar mijn uh, idee. Ik kwam heel vaak hele uh, stukjes tegen... waarvan ik de dialoog uh, herkende... Uit, uh, uit historische bron of uit uh, biografieën. Um, ik heb alleen de eerste, de eerste serie gezien, niet de tweede. Maar ik vond hem, uh, ja, ik vond hem heel goed. en, en heel Positief knap. over Elisabeth, toch? Um, zeker positief yeah. over Elizabeth En wat negatiever uh, over Philip. Maar iedereen is positief over Elizabeth. Je yeah. kan eigenlijk nauwelijks een stap fouten te behalve... He, rond de dood van uh, Diana toen de familie in, uh, in Schotland bleef... en niet naar Londen kwam. Nou, toen heeft, vonden ze dat ongevoelig. Uh, toen heeft Tony Blair haar uh, uit de nesten gehaald... door uh, het te, bij het paleis duidelijk te maken dat dat wel moest. En toen heeft ze zich ook ogenblikkelijk uh, gevoegd. En kijk eens bij haar volgende jubilea, miljoenen mensen... In de molst om haar uh, toe te juichen. Ja, het die is, is een uh, ijzeren populariteit. Dat was een waanzin, waanzinnig spektakel toen ze in 90 werd. En ook deze verjaardag, 92. Allerlei popartiesten, rappers. Uh, onvoorstelbaar hoe ze dat voor elkaar krijgt. Dat ze daar ja. zo populair is, toch? Nou, dat, dat hebben natuurlijk mensen uit haar omgeving geansteneerd. Want ik denk niet nou, dat, ja, maar dat, maar dat die mensen zelf hebben. mag ik ja. stinken. Heeft ze niet zelf ja. gebeld? Nee. Doe maar maar die flex maar. me maken. <laughs> dat nee, maar ze willen het dus ook voor haar optreden bedoel ik. Um, ja, nee, ze willen het, maar ook alweer omdat dat, uh, omdat dat natuurlijk voor de eigen populariteit hoort. Oh, jij bent veel cynischer dan ik hoor En wat misschien heel goed is om te zeggen, is dat, dat een fenomeen wat hier volgens mij nog niet speelt, maar um, in Groot-Brittannië wel, dat is dat niets met de koningin, maar met de volgende generaties, met de jonge royals, dat royalty en showbiz steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Het was vroeger zo dat de royal correspondents van elke krant... of van elk medium, dat waren de mensen die de grootste onkostenvergoeding hadden... de mooiste auto mochten rijden, het hoogste salaris hadden... Uh, die zijn nadat uh, Diana en Charles was uitgewoed, zal ik maar zeggen... Uh, zijn die allemaal naar een lagere status uh, teruggegaan. En die moeten tegenwoordig... Uh, die twee banen vaak met Samen elkaar doen. combineren. En dat zegt toch ook wel wat over, uh, over de veranderende status... van het Koningshuis bij de jongere generatie. Ik heb haar Lammeter ja, ik combineer alles. Jou. Ja, toch? <laughs> Absoluut. Hij doet dat ook. Hij ja. krijgt ook zo'n laag salaris. Ja, ja. We gaan het een andere keer over hebben. Uh, Hieke Jippes, voor u Ines zondag... Arno Kantenberg Ik ga zo met alle drie verder praten... over uh, bijvoorbeeld in hoeverre maken kleren de man. Uh, gaat Arno natuurlijk zinnige dingen over zeggen. En waarom klinkt hij soms onze koning? Hebben we het dan over als een dominee? Horen van Ines weer wat over. Allemaal na het NOS Journaal. NTO Radio 1. Het Clemens Peters. Het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen vandaag is in een ontspannen sfeer verlopen. De koning sprak met de Groningers onder meer over de aardbevings- en gaswinningsellende. De koning was in Groningen met koningin Maxima, hun drie dochters en de vier zonen van prinses Margriet met hun aanhang. Andres Iniesta vertrekt na 16 seizoenen bij FC Barcelona. Iniesta kwam als 12-jarige jongen in de jeugdopleiding van Barcelona terecht... en groeide uit tot een van de beste spelers van zijn generatie. Wat de 33-jarige Iniesta nu gaat doen, is niet bekendgemaakt... maar volgens Spaanse media gaat hij in de Chinese competitie voetballen. En na meer dan 35 jaar is er nieuwe muziek van ABBA. Björn, Benny, Agneta en Annie Friet hebben twee nieuwe nummers opgenomen... voor een tv-show later dit jaar. Een van de liedjes heet I Still Have Faith in You. De hernieuwde samenwerking leidt niet tot een reunie. Dat zit er volgens hun manager niet in. ABB nou, Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat voor Knoop Kerensheide een file met 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A2 is richting Maastricht, dicht tussen Knoop Kerensheide en Knoop het Dit is tot 4 uur vanmiddag. Koningsdag op 1 altijd de gast hier in Vondelsjes, oud correspondent Hieke Jippes... hoofdredacteur van Esquire Arno Kantelberg en presentatiecoach Ines Zondag. En nog altijd in het park, Harm van Atenveld. Harm, waar ben je? Ja, waar ben ik? Waar ben ik? Het, is, het is allemaal blije mensen, ja. toch? Ja, zeker. Oh, zeer zeker. Geslaagde dag. Ja, want de dag zit erop voor u? Uh, voor ons wel. Ja, we zijn heel erg vroeg begonnen. Voor ons was het vroeg op uh, vrijdag uh, om 8 uh, uur zijn we begonnen. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Uh, oorspronkelijk kom ik uit uh, Iran. Hoe lang woont u al in Nederland? Uh, te lang, uh, 30 jaar. <laughs> 30 jaar. 30 jaar. Dus uh, vaker uh, Koninginnedag gevierd en daarna uh, nu koningsdag. Ik zie hier uh, de bordjes uh, nog liggen. 50 cent blijft 30 seconden in evenwicht, Ik krijg je 1 euro. Ja. Dat is van uw kinderen. Ja, klopt. Nee, we hebben een uh, evenwicht balk. Als het iemand lukt om uh, 30 seconden op te uh, balanceren, krijgt hij 1 euro terug. De hele gedurende dag zijn twee mensen geweest die dat uh, konden toch voor elkaar krijgen. En de rest niet. Hier vlakbij in Vondel C.S. praten we over het koningshuis, ja. over hoe Willem het doet ja. en hoe zijn moeder het deed. Ja. Wie doet het beter, Willem of zijn moeder? Uh, dat zou ik niet kunnen weten. Ik was, ik was toch gewend eigenlijk aan de koningin. De koningin dat, uh, was ook makkelijker uh, om te zeggen... Maar het is, hij is nieuw, dus we geven hem toch een kans. geven we een kans, het voordeel van de twijfel. We lopen nog eventjes hier naar dit kraampje. Hier wordt een hand beschilderd met Henna, klopt dat? Ja, met Henna. Je kijkt een beetje verbaasd naar de NPO Radio 1 microfoon. Hoe lang zit je hier al? Uh, sinds 9 uur s ochtends. Heb je nog geen RSI opgelopen van je geveil? Nee, nog niet. We staan hier in de rij en daarnaast hier een kraampje met gebak. Dat gebak is al bijna op. Daarachter een dixie en dan zo'n plaskruis zoals dat in zo'n mooi jargon heet. En daarachter een container die langzaam vol begint te raken. Want het loopt richting 4 uur. Af en toe zie je iemand zwalkend hier over het pad. Dan is de drank in de man. Maar verder vooral heel veel blije kinderen. En nog heel veel spullen die nog onverkocht op de matjes liggen. Dus we kunnen nog altijd terecht in het Vondelpark voor spullen. Eh, misschien zelfs nog wel legoblokjes, zoals we in het eerste uur hoorden. Eh, Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Esquire. Ook een van de auteurs natuurlijk van het hele fijne stijlrubriekje in de Volkskrant op zaterdag. Eh, met dat eh, oogpunt zou ik bijna zeggen... heb je een beetje rondgekeken vanochtend in de stad... hoe de mensen eruit zien? Nee. <laughs> Express niet? Mm, ook niet, nee, ik zat thuis. Ik woon hier overigens niet ver vandaan, maar wel een beetje van de drukte af. Ja, maar je weet hoe de mensen zich gekleed hebben, koning. Oranje vaak, hè? John. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, dat, uh, jouw ik, uh, favoriete ik kleur daarvan? Uh, oranje is een mooie kleur. Ik, vind, ik ben zelf uh, geen fan van het instituut. Uh, maar uh, ik vind oranje een fantastische kleur. Is een warme kleur. Maar het is ook vrij uniek. Uh, geen enkel voetbalteam ter wereld. Ja, het is er eentje. speelt in het oranje. Dus het is echt, ik vind het wel een goede kleur om je te onderscheiden. Ik vind het een mooie kleur. Wat dat betreft uh, PR-matig gezien is het goed... Ja, dat, heel, dat het ja. Koningshuis ja. die kleur heeft uh, ik, zelf Ja, heeft dat zullen ze niet uh, ooit bedacht hebben. Maar het is een uh, goede bijvangst. Ja. Nee. Jij bent... Opgegroeid met Juliana, schat ik. Ja, Juliana, ja. ja? En wat, wat, wat is er als je nou ja, vanuit stijlgebied gezien veranderd sinds die tijd met het Koningshuis? Uh, ja, Juliana, ja. Het was weer een verhaal apart, maar uh, je kunt, als ik het... Kijk, je, iedereen heeft het ging het over Bernhard. Hè? Uh, dat, is, dat schijnt de held te zijn van al die uh, kleine zoons. Dat roepen ze ook altijd in interviews. Als er, al, als er al een interview verschijnt. Ja, dat was een uh, man die, uh, die ja, dat, eigenlijk een heel on-Nederlandse man hè, qua kleding. Uh, hij, hij komt ook voor. Hij was in de oorlog. Hieken vertelde het over de oorlog dat hij wel zo Buckingham Palace kwam. Hij kwam ook wel eens elders. Ik las toevallig laatst uh, de biografie van Ian Fleming, de auteur van James Bond. En daarin staat dan een passage dat uh, Ian Fleming met de prins, Bernard, zit te eten en twee dames bij hem thuis. Die een van die dames is niet Juliana, kan ik je zeggen. En die andere <lacht> trouwens ook niet. Uh, en dan, uh, op dat moment wordt dat huis gebombardeerd. Daarom schreef, uh, schreef hij daarover. Nou, anyways. Maar goed, die Bernhard was goed gekleed. Hij had altijd zijn pakken. En uh, dat is niet doorgecijpeld, zeg maar... richting onze huidige koning. Hoewel hij er vandaag vond ik heel goed uitziet. Hij is, hij, ja, hij heeft... Kijk, ik heb me altijd verbaasd over het feit dat uh, toen hij werd... Uh, Hou uitstaat... dit, dit even vast. We doen het als tierse, want we moeten even onderbreken van sportflitje. Heel gek, maar dat doen we altijd op Radio 1. In Tel Aviv namelijk wordt gejudo'd om de Europese titel. En het schijnt er spannend te zijn voor de Nederlanders... want in de klasse tot 70 kilo zijn er twee vrouwen die medailles kunnen winnen... Sanne van Dijk en Kim Polling. Matthijs Westraat, gaan we één uh, van die twee op het podium zien... Dat gaan we zeker. Sterker nog, een van de twee heeft een medaille. Want twee seconden geleden wees de scheidsrechter richting Kim Polling. Die stond in haar halve finale in de klasse tot 70 kilogram. Hier te judo. En uh, zojuist kreeg haar tegenstander de derde straf. En dat betekent dat Kim Polling zich plaatst voor de finale later vanmiddag. Tegen waarschijnlijk de Britse Sally Conway. Dus goed nieuws voor Kim Polling die weer op de weg terug is van een heel lange blessureperiode. Slechte nieuws is er voor Sanne van Dijk in diezelfde klasse. Die verloor eerder vandaag van... Jawel, Kim Polling in de kwartfinale. Dat betekende dat de route naar het goud voor haar was onderbroken. Zij kon nog maximaal op voor brons. Moest daarvoor herkansen, maar zij verloor zojuist van een Oostenrijkse. En niet te misselijk hoor, ze kreeg een cursus vliegles, ging op haar rug. Einde verhaal, zij kan naar huis, geen medaille voor haar. Dat gold eerder vandaag ook al voor Sanne Vermeer en Jules Frans in de klasse. Tot 63 kilogram. En ook Sam van het Westende en Frank de Wit, met name die laatste, dat is een grote verrassing, zijn uitgeschakeld en gaan zonder ere met taal naar huis. Maar toch maar eindigen met het goede nieuws van vandaag. Want over, nou laten we zeggen, drie kwartier tot een uur zal Kim Polling op de mat verschijnen. En inderdaad, dan die partij is nu ook klaar. Dat zal zijn in die finale tegen de Britse Sally Conway. Gefeliciteerd ook vanuit Vondel C.S. door alle Koningsdagvierders hier. Arno Kantenberg. daar had ik het voor deze onderbreking eventjes over de manier waarop film Alexander zich kleed. En jij was aangenaam verrast door hoe hij er vandaag uitzag. Uh, ja, maar hij komt van ver. Dus dan is het, dat moet ik er wel bij vertellen. Dat is, is nou weer jammer. Hij werd, ik, het heeft mij, want dat wilde ik eigenlijk betogen... dat het me altijd heeft verbaasd... dat hij werd destijds klaargestoomd voor uh, dat koningschap... aan alle kanten met heel veel verstandige mensen. Uh, alleen niet op het terrein van de kleding. Hij heeft er die eerste jaren... Zag je er, dat zag er allemaal heel slordig uit, dan onverzorgd. En, uh, en dat, vooral omdat het een puur folkloristische functie is in principe... heeft mij dat altijd verbaasd. laatste jaar is er duidelijk... ik weet niet precies wie, maar er heeft iemand de hand in gehad. En, Maxima? Nee, want dat het was. En dat denk ik niet. Want uh, hiervoor. Kijk, hij draagt nu pakken die hem passen. Dat heeft een vrij moeilijk les. Hij is, is een grote man. Hè? Een vrij forse man. Uh, een beetje tegen de dikke gaan, zou je kunnen zeggen. En uh, dat kun je compenseren met kleding. Daar is kleding voor. En dat doet hij nu echt heel erg goed. Had vandaag een prachtig pak aan. Maar opvallend, dus als je zegt van. Uh, ja, de, de zin, zijn opa, uh, Prins Bernard, deed het heel goed. Ja, die had, ja, ja het is. Ja, Bedoel, dat is dus niet overgedragen? Nee, ik heb het niet onderzocht, maar het lijkt me ook geen genetisch... Uh, nee, ja, goed, maar hij kan natuurlijk zeggen, joh, uh, ga ook naar die kleermaker die ja, maar, ik heb. Ja, maar dat is de generatie... Uh, uh, onder Juliana begon dat natuurlijk al... Kijk, Er wordt van vader op zoon geen kleding... Moris meer overgedragen. De vader leert niet meer de zoon een stropdas te Überhaupt niet bedoel je. Het ja. gebeurt niet meer al veertig, twee generaties niet meer. Nou ja, jij hebt hier nog netjes een mooi gestrikte stropdas om. Maar ik kijk even rond, ik niet in ieder geval. Maar ik zie, ik zie er verder ook geen één. Nee, die ja, stropdas, dat is, die dat is, dat is de, de, de Geert Wilders onder de kledingstukken. het grootste taboe wat je kunt bedenken. En dat hebben we overigens van groot deel te danken aan de vader van onze koning, Prins ja, Klaus, Klaus. Die destijds die hele malle speech hield waarin hij zich wilde bevrijden van het juk. Hij had en die stropdas als metafoor. Die arme stropdas die nergens iets aan kon doen. Hij pakte een schaar. Pakte een scha die stropdas wierp hij af. En stropdas dragen ze alle landen. Terwijl, weet je, die stropdas kon er niks aan doen. Dat hij in dat keurslijf werd gedwongen door Beatrix. De stropdas werd gecriminaliseerd in jouw ogen. De, ja, de stropdas werd gedemoniseerd. Gedemoniseerd. Ja, werd gedemoniseerd. De Pim onder de kledingstuk in onze schaderobe. En dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Nee. nee, en het is. En je ziet nu, sorry Jan, ik, want ik zie ja, nu op nee, het door. Ja, kom ik door. Niet meer van. Je ziet het ook. Dat, uh, het is als Willem-Alexander, maar ook zijn broer, vandaag weer. Het is alsof er een platvis op zijn uh, buik hangt. Er zit geen leven in die stropdas. Hij doet dat niet met liefde. Hij moet hem omdoen. Dus hij doet hem om. Maar er zit geen... Ja, je hoeft er niet te houden van je stropdas. Maar het doet er een GELACH. beetje. Overigens zijn neefjes. Ja, maar en dat is... is opvallend. Die he. doen het wel. De zoons van Pieter van Vollenhoven. Wat ik een ja, hele mooie ironie vind. De man die werd bespot he, met zijn flapporen en de burger. Die zoons. Die jongens die zien er picobellen uit. En die hebben, die hebben er wel uh, aardigheid in. Leuke brillen. En vandaag was het... Ik weet, ik weet nooit precies wie wie is. Maar volgens mij Pieter Christian. had vandaag een, een, een, een, ruit, een ruitpak. Dat was denk ik Pieter Christian. Nou, enfin. Hij had een... Uh, dat kan jouw goedkeuring meteen wegdragen. Nou, dat vind ik leuk, dat hij daar wat aandacht in heeft. Ja. En had ook een ander pochetje. Overigens had de koning... Ja, ik weet ook wel dat het een detail is maar en dat het ook niet belangrijk is. Maar de koning had vandaag... Sinds lange tijd had hij een pochetje in een... Dat heet dan een one-corner-fold. Dus met een, als een huisje, als het ware. Gewoon een, een en, dak. En driehoekje zo. En driehoekjes. Ja. makkelijk te vouwen. Dus een van de makkelijkste manieren om een pochet te vouwen. <laughs> en, dus ik dacht, nou, leuk. Goed gedaan. Ja. Uh, maar hadden die neven, dus die, de, de, van, van Margriet, die hadden dan weer de two-corners. Ah. Dat je twee. Dat is iets moeilijker te vouwen. Dus die zitten dan toch weer stiekem over te toe. Misschien is er een hele hevige strijd aan de gang daar in het Koningshuis. Maar je zegt het, het is een folkloristisch een, een, een, een instituut. En juist daarom zouden ze eigenlijk meer aandacht voor dit uiterlijk moeten hebben. Ja, en dus dat heeft mij altijd verbaasd. Dat, dat, wat het, hij heeft, je ziet het ook op die foto's als ze op, de, op, de, op het, op het gazon staan, hè. als het de, de casual kleding. Ja, dan komt hij weer in zijn vliegje. Jack en zijn grote chino en dan in uh, beetje die poffende buik boven dat uh, is het, oh. ja goed dat dat zeg je nou net ook dat, bedoel, ja hij heeft uiterlijk misschien toch ook weer niet mee dan als het hij doet dus geen dressman nee zeg maar. nee hij heeft uiterlijk ze, nou, ze, zeker niet met ook geen, het is geen uh, maar hij, hij mist ook natuurlijk de uitstraling hè. dat komt, wordt geheel nou gecompenseerd door zijn echtgenoten daarom zien we dat maar hij heeft die niet die uitstraling het is hij mist eigenlijk een imago het imago wat hij heeft maar kun je, heeft, je dat met kleren dan doen nou, dat is onderdeel van veel meer natuurlijk, ja. ja. Maar het imago dat hij heeft, is het imago wat hij heeft gekregen... van Lucky TV, van Sander van der Paver. Ja, dat is ook dodelijk, het toch? Het wille imago. Ik denk het niet. Ik denk dat dat, dat dat hem heel veel goed wil Populariteit, ja, ja, maar niet als het gaat om, om stijl... En, want hij wordt daar als ordinaire, ordinaire nee, haarsprekende nee, koning neergezet. Maar, kijk, stel, hij mist dat. Hij heeft daar het gevoel niet voor. Hij heeft ook geen liefde voor, geen interesse in. Dus dan moet hij het gewoon sober en, en, en, en neutraal en simpel houden. En hmm. dat doet hij nu ook. Die, voor die statieportretten die Erwin Olaf heeft gemaakt... heeft hij een donker pak aan, volgens mij met een oranje. Stropdas. Ja. Uh, Mooie portretten? Ja, ja, ja, ik hou niet zo van Herman Olofs, maar ja... Oh. Ja, het is dat geschilderde wereld, dat hele dramatische drama... Die, die haren die dan de waaien. Dat, ja, uh, dat vind je niks. <laughs> nee, nou ja, nee, ik vind andere fotografen beter. Maar, het is, uh, ja, ik, ik, maar dat zijn goede uh, voor Willem-Alexander, de juiste... Uh, hm. Ik kiep want ja, wat Arno zegt, van, ja, bij zo'n monarchie... dat is nou juist een instituut waar presentatie heel belangrijk is. Valt, vind jij ook dat ze daar hier te weinig aandacht aan besteden? In vergelijking uh, met Engeland dan bijvoorbeeld? Nou ja, in Engeland is het toch ook... als ik kijk naar, de wat, uh, naar de wat verdere, het wat verdere bereik van het koningshuis... de kinderen van prins Andrew bijvoorbeeld... Dat Gaat toch wel heel gauw in de richting weer van lichtelijk ordinair, uh, ja, wil, vind wil ik soms. je mist ook uh, natuurlijk, uh, uh, ten ene maar ook het stijlgevoel van zijn vader. Dat heeft hij niet. D dat schiet daar ook al niet op. Ja, nee, het, nee, het, het is echt een, een generatieding ja, waarschijnlijk. Ja. Of het wel. stijlgevoel van zijn vader. Verschillende meningen ook heel erg. Maar daar, daar defereer ik heel ja. graag aan jou. Maar ja, als hij zo'n nee, zo jasje het... aan heeft met zo'n ingebreide centuur, zal ik maar zeggen. Zo'n schot. Zo jachtjasje, waarmee die dan uh, dat daar is ook niet iedereen ja, ook niet, helemaal éprix van. En als we dan <laughs> verder kijken, arno, naar de toekomst, naar de, naar de kind, de prinsesjes nu, ik bedoel, ja. ben je dan yes. hoopvol? Nou, het zijn voor me hartstikke lieve meiden. Ja, ik heb niet zoveel verstand van, uh, van dameskleding. Ik vind uh, hmm. dat meisje... Dat, uh, ik weet nooit ook wie... Ik kan die namen... Uh, <laughs> maar die, dat meisje met, met het beugeltje, hartstikke leuk. Het Alexia bedoel je? De, de... hij staat vandaag een wit truitje aan. De tweede. Ja, ja, ja. Alexia. De tweede. De tweede. Ja. ja, zijn schatjes, denk ik. Ja. Goed, ja. Ja, wat, en, en we zien ook foto's dat ze allemaal wat, ja, wat, wat losser gekleed zijn... in een soort parka of. Uh... Nou, de oudste, die, ze, die, die grote meid... die had laatst... Uh, nee, op die foto van Erwin Olaf... had ze volgens mij een uh, bloesje van haar moeder... Van Valentino? Nee, dat was voor mij Alexia. Is dat de nee, is het... Alexia had een bloesje van de moeder. Ja. Maar vandaag gaat ja. Amalia bladden, het uh, spijkerjasje van haar moeder aan, die ze in 2004 ah, in Groningen ja. aan de Kijk Kijk, jullie zijn goed nou, op nou, de hoogte, hè? He? Ja, goed op de ja. Ja. Ja. Nou ja, Maxima die heeft overigens de reputatie dat ze heel erg de Nederlandse ontwerpers steunt en zo, maar dat is helemaal niet zo. Niet? Nee, nee, nee. Hoezo nee. niet? Jan-Tamino, Jan Jan door... Tam, Tam, ja, toch? Precies, ja, en verder kom je ook niet. Nee, dat is waar. Kijk, Maxima is de beste PR-machine van Nederland. Uh, ze, ze draagt veel Belgische ontwerpers. Uh, Valentino. Gewoon, uh, Vandaag uh, ook, hè, geloof ik. Uh, was da, in een de rode. rode... Ja, ze, ze, ik weet niet wat het, van wie het is. Maar ze draagt dus bijna geen Nederlands wat ontwerpers. Van... Zou ze veel meer moeten doen? Ja. Nou ja, ik. maar ze heeft dat wel op cruciale momenten gedaan. Want van, van, uh, Jan, Jan Tamino was bij de inhuldiging prachtige blauwe. Jurk ja. met cape, toch? Ja, ja, maar er zijn voldoende uh, historische momenten voor haar natuurlijk. Hè, de de, de bruiloft. Uh, ze kan veel vaker eigenwaar, zeg maar. Ja, ik vind de wel, dat waar. ze een soort, nou in ieder geval een beetje de morele plicht heeft. Hmm. Zijn er Nederlandse ontwerpers ja. die voor haar zouden kunnen ontwerpen? Ja, die zijn er echt, zijn er echt voldoende. Ja, ja, die zijn inderdaad niet zo beroemd. Nee. Wel... Blammert, jij zit heel erg te knikken. Nou ja, inderdaad de vraag, zijn er Nederlandse ontwerpers? Kijk, als je gaat trouwen, je kan in een Valentino-jurk trouwen... of van een onbekende Nederlandse ontwerper. Welke die keuze maak je dan? Hoe ja. was dat er met Mabel? Die had toch iets met... Dat uh... ja, het het uh, trikkenjurk, ja. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Dus er zijn er wel, er zijn er ook ja. heel veel die willen natuurlijk. Tuurlijk, ja, je staat te springen, want het is... Kijk, jij, jij kent nu de naam Jan Taminiou. Ja. Nou, die had je Daardoor. Jawel, joh, die ken ik, ik al. Ja. Nou ja. Ik heb met hem geknikt. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar zijn er, wat, wat zijn de codes eigenlijk, Arno, als het om koninklijke kleding gaat? Er zijn geen codes, behalve dat. Maar dat uh, uh, geen zwart wordt gedragen aan, aan, aan het hoofd. Behalve dan s'avonds. Zwart is een. Uh... Zwart is taboe? Ja, maar dat is een beetje een brede... Want die foto's van Erwin Olaf, daar zijn ze bijna allemaal in het zwart. Ja, ja, nou, niemand houdt zich dat op. Niet met codes. Uh, maar zwart is voor als je dood <laughs> die, bent, doodgafels of uh, in de aardappel. Bergafwaarts. Nee, er zijn, er zijn geen codes. Uh, ja, de, de, uh, ja je, je draagt een als, maar goed, dat is niet, niet specifiek uh, voor het Konings nee, nee In je... Engeland is nog handschoen uit na de soep pas. Ja, echt waar? Ja. <laughs> Dan komen ze met handschoenen aan de, de, de, de, de dinerzaal binnen. Na binnen. de soep. Vies, ik kom terug. Ja? Soep eten met handschoenen aan. Bij, als het avondkleding en. Ja, en als het echt allemaal officieel is. is. Ja, ja. Ja. Ja. Heb jij een favoriete Royal eigenlijk op kledinggebied? Uh, nee. Nee? Ines? Dat zou ik, niet weten. Als... Ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen. Maar ik denk dat Maxima iets meer dan 800 setjes heeft. En dat het zelfs opvalt dat je dochter je spijkerjasje van 2004 aan heeft. Mm. Dat is denk wel wat knap. Ja, dat denk ja. Ik, hè? dan zet je in ieder geval mode wel op het podium als Maxima. Ook al is, zijn het dan geen Nederlandse ontwerpers. Ook al zijn het geen Nederlandse nee. ontwerpers. Maar volgens mij by far ziet het het beste uit. Jij bent presentatiecoach, trainer ook aan de Radboudse universiteit ja. uh, Vlak voordat Willem-Alexander werd gekroond in 2013... vertelde hij het volgende over de toon die hij wilde gaan voeren. Heeft u al qua toon besloten wat voor een koning u wilt worden? Wilt u wat afstandelijker zijn? Of wilt u misschien wat volkser zijn, wat, wat dichterbij het volk? Heeft u daar een idee over? Ik denk dat dat per situatie anders is. Natuurlijk ben je de koning, maar je bent ook een mens. En je hebt ook emoties en gevoelens. En uh, soms moet je die ook uiten. Anders uh, kan je niet echt jezelf zijn. Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Heeft uw moeder, die, ze heeft het 33 jaar gedaan... heeft ze u nog één belangrijk advies meegegeven? Blijf jezelf, hou je koers vast... en probeer niet uh, met alle winden populair mee te waaien... want dat breekt je op. Zei hij tegen Rick Nieman ineens zondag... Ja... Wat hij hier allemaal zegt, wat hij graag wilde... is hem dat gelukt, vind je? Ik vind dat hem dat wel steeds beter lukt. Steeds beter? Ja, er zit een groei in. Leg uit. Ja, als ik, uh, ik heb gekeken ook naar zijn uh, kersttoespraken. Onder andere in 2013. En uh, als ik die vergelijk met de kersttoespraak in 2017... zie ik gewoon enorm grote verschillen. Je had het net over het dominee-stoontje, eh, wat ik daarin terugzag. En dat, ja, het heeft ook iets stichtelijks hier. En daar. Vond je dat in 2013? Dat vond, dat vond ik zowel in 2013 als in 2017. Maar eigenlijk vind ik dat minder belangrijk. Waar het mij om gaat, is hij probeert ook heel erg zichzelf te zijn... of authentiek te zijn. En dat lukt hem eigenlijk niet zo goed, vind ik, in 2013... Heel stijfjes, hè? Bedoel, er is al vaker over gesproken dat hij dan achter zo'n heel krampachtig, achter dat bureau. We hebben een klein zit. fragmentje uit 2013, hè? even luisteren. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis, in de straat, in de buurt, op de club, in eigen dorp of stad. Ieder kan op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken. Ja, laten we even, dit is 2013, Willem-Alexander, ja, ja. beetje domineetoontje zeg jij. Ja. Uh, maar laten we het is wel grappig, meteen even vergelijken met de, de laatste ja. toespraak... van toen nog koning, koningin Beatrix in 2012. In de wereld van vandaag is eigen vrijheid voor velen het hoogste goed. Mensen moeten zich kunnen ontplooien en mogen hun bestaan zelf vormgeven. Maar zonder saamhorigheid kan een individu zich niet ontwikkelen verschaalt solidariteit en valt de samenleving uiteen. Ja, dit is misschien geen dominee, maar toch ook niet heel erg los? Nee, ook best wel zalvend, ja. <hijntilvend> om, maar zo, om het maar zo te noemen. Um, maar er zit, ik vind dat hij wat meer aanschurkt... tegen de stijl van zijn moeder nog in, in 2013. Mm -hmm. Maar als je dat vergelijkt, en dat we straks vast wel even een stukje van horen... met 2017... Nou, kom op, gaan we meteen doen, oh, ja, 2017... Ja, het kleine en persoonlijke raakt met kerstmis aan het grote en gemeenschappelijke. Dit zijn dagen waarin we beschutting zoeken. Thuis of bij familie en vrienden. Voor even de onzekere wereld buiten sluiten. Even niets anders aan het hoofd dan Stille Nacht of de Top 2000. Wat is het verschil? <laughs> zoek de verschillen, zo, zo, top 2000. Als je moet kiezen, stille nacht, of de top 2000. <laughs> in ieder geval een nou, populaire manier van jij, uitdrukken. Ja. <laughs> nou, wat hij in ieder geval probeert... is um, te raken aan de belevingswereld van mensen rond de kerstdagen. Ja. En, en voor veel mensen, Arno, is dat de top 2000. Ja, is dat de top 2000. Is wel, hij is veel minder be beknepen of zo. Die dat vind ik, wel. Het al, ik vind dan, het ontspannender. Dan, uh, ja, ontspannender. En, en, ja. Ik heb ook gekeken naar spreektempo... Ja, je moet ergens naar kijken ja. en meten is weten. Maar als je het uh, spreektempo van, van Beatrix bijvoorbeeld vergelijkt met uh, die van Willem-Alexander in 2013. Zij sprak zo'n uh, 100 woorden per minuut, wat behoorlijk langzaam is. En hij zat in 2013 op 125 woorden per minuut. En schiet omhoog in 2017. Wauw. Hij gaat steeds sneller ja, hij spreken. Gaat steeds naar. Hij gaat sneller praten sneller. naar 147. Aha. En, ja. dat, en, en dat vind je goed? Uh, nou, het is in ieder geval uh, vlotter. Het is iets meer een uh, normale... Maar, eh, maar ik hoor, het, het kan al veel beter. Nou, waar, waar hij volgens mij winst kan pakken... Is, uh, hij, hij heeft het heel erg over de verbinding zoeken. Hè. Dat is echt een van zijn thema's. Hè. Dat, uh, uh, ook zijn geef geef hem even een paar tips. Nou, de vraag is van hoe kun je goed verbinding zoeken? En wat hij eh, prachtig doet, eh, of prachtig, maar wat hij in ieder geval doet in 2017... is dat er veel meer ik eh, en, en u eh, in zo'n tekst naar voren komt. Dus hij benoemt veel concreter, hij heeft zijn eigen verhaal. Mm -hmm. eh, zijn opening gaat dan over de dankbaarheid die hij voelt... Hè, dat hij zijn 50ste verjaardag met zoveel mensen heeft mogen vieren. Nou... Daar, het, het woordje ik alleen al, dat kwam bij uh, Beatrix überhaupt maar één keer voor. En dus dat... dat is beter, maar wat, kan <laughs> hij, wat zou hij nog beter kunnen doen? Heb je tips voor hem? Ja, de aller, allerbelangrijkste tip is dat hij moet uh, stoppen eigenlijk met dit soort uh, kersttoespraak... in de zin van sta stijfjes gaan staan. Uh, die geforceerde handbewegingen die hij maakt. En het voorlezen van zo'n tekst. Nou, dat werkt gewoon niet. Dat is ons cadeautje ja. aan Willem-Alexander. Ines, zondag tips voor, voor u om in de toekomst die kersttoespraken anders en nog beter te doen. En dan sluiten we af met uh, ja, hoe uh, luisteraars uh, en andere mensen er tegenaan kijken, althans voor zover we dat kunnen volgen, Lambert de Bruin op social media. Ja, uh, een paar uh, Koningsdag dingen natuurlijk. Er wordt veel over Koningsdag getwitterd en het is vandaag de dag van de vrijmarkt en heel veel mensen staan voor hun huis dus overtollige spullen te verkopen. Ook oranje vanuit Johan Flemming. hij was er vanochtend niet bij in Groningen, want hij had een enorm zeil neergelegd in de tuin van zijn villa. En alles is te koop. Zijn hele inboedel, zelfs die villa. Er staat ook een limousine in de tuin, die kun je kopen. Want Flemings gooit het roer om. Hij wil weg uit Nederland om de wereld rond te gaan reizen. Vorig jaar bood hij al heel veel van zijn inboedel... en zijn verzameling aan op Katowiki. Uh, ook zijn replica van Paleis Hoesdijk stond te kopen. En nu dus de rest van zijn inboedel en, uh, en die woonvilla. Nou, dan kom je niet met een paar euro's, zoals hier op de Vrijmarkt. Want die villa moet naar verluid 1,4 miljoen euro opleveren. Zo. Nou, Mocht je nou zelf afdingen, niet veel geld afdingen. hebben... Ja, je moet gewoon afdingen altijd, sowieso vandaag. Uh, en mocht je op de valreep nog je slag willen slaan op de vrijmarkt... dan geeft RTLZ uh, RTL een aantal tips om goede aankopen te doen. Neem bijvoorbeeld een vergrootglas mee... om goed naar de namen op een schilderij of een servies te kijken. En de zender ging zelfs over de vrijmarkt in Scheveningen vanmorgen... met een vintage-handelaar. En zij geeft ons nog meer tips, luister maar. Zoek vooral verder dan wat je, wat je ziet. Dus hier is de ja. dozen. Maar graai in de dozen en kijk onderop. Uh, en uh, ja, wat misschien ook wel een hele goede tip is: je kan vaak met iets komen en zeggen. Dit vind ik leuk, hoeveel kost het? Ja. En hoeveel kost die? Terwijl je die eigenlijk leuker vindt, maar iets meer, zeg maar, de, de onder, nou ja, niet, iets wat je minder leuk vindt, geef je meer aandacht. En dan krijg je vaak het tweede iets goedkoper erbij. Oh, zo. Dus je uh, begint tegen jou Flemmings over die limousine... en dan uh, je het het huis. Huis, <laughs> krijg je er dan gratis bij. En dan ja. ga je ook even naar Engeland? Ja, want vandaag is heel Nederland natuurlijk oranje gekleurd. En je zou dan zomaar kunnen denken... dat nergens ter wereld de monarchie zo populair is als hier. Maar dan ben je nog niet in de UK geweest... want daar gaat het al de hele week over de nieuwgeboren prins... maar ook over het aanstaande huwelijk van prins Harry met Meghan Markle. 19 mei geven ze elkaar het ja-woord... maar alle winkels liggen daar nu al vol met paraphernalia... royal wedding, tijdschriften, mokken glazen. Maar ja, wie leest er tegenwoordig nog een uh, tijdschrift, Moeten een slimme ondernemer hebben gedacht. Want er zijn nu Royal Wedding mini-vibrators te koop. Ze zijn voor 14 dollar online te bestellen <gacht> bij Love Honey. Een absoluut hoogtepunt dus qua Koningshuis, Paravanalia. De eigenaren Richard Longhurst en Neil Slateford zijn geen onbekenden van de koninklijke familie, want ze hebben twee jaar geleden de Queen en Prins Philip ontmoet op een receptie op Buckingham Palace. En ze verkopen dus twee speciale Royal de Wedding sexplates. <gacht> Ja, dat denk ik wel, ja. De Royal Wedding Vibrating Love Ring is verkrijgbaar in koninklijk goud. En de Markle Sparkle Vibrating Finger Ring is verkrijgbaar in zilver. Ik ben benieuwd right. of ze veel aftrek vinden. Maar goed, ja. luister, we hebben nog een minuut, als dus je mag kiezen. Is er nog veel te melden? Nou, ik wil even. ABBA komt terug. Dat is ah. eigenlijk wel het Royalty News. Breaking News: uh, Royalty Pop News van vandaag. Ze ja, hebben nou, twee nou, nummers opgenomen. Ja. ja, dat is inderdaad wel het vermelden. Waar fans van Abba hier aan tafel eigenlijk? Of niet Ines? Mm. Oh, nee, niet. De Britse Ooit. Familie. Zijn die fan van Abba? Ja, ja. Charles oh, yeah. en Kamele Charles. dansen. Ja, ja. Het liefste ah, op de dan dancing including. queen. Ja. <laughs> ja, uh, ja, ja. Abba en the de Three Degrees. Dat zijn, uh, de, de favoriete Kampen artiesten Charles. van Charles. Ja. Ik weet veel te veel over Charles eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, hoe komt dat toch? Maar maar ik heb ze nooit zien optreden ja. we op, we een, op, een, op een verjaardag van hem. Maar, maar Misschien komt dat nu dus. Ja. Ik dank jullie alle drie. Oud-correspondent Hieke Jippers... hoofdredacteur van Esquire Arno Kanterberg... en presentatiecoach Ines Zondag. Jullie mogen die hele vieze bitter nog gaan drinken... als jullie dat trekken hebben. Of die vieze... Nee, die zijn trouwens heel lekker. Die jullie le met zien er goed die... uit. Ja? Nou, dan mag je daar zo nog aan beginnen. Dank dat jullie hier waren. Veel plezier de rest van deze Koningsdag. Wij gaan op de zender zo direct verder. Zoals altijd op dit tijdstip met Nieuws en Co. Gepresenteerd natuurlijk door Lara Rensen. Veel plezier nog de rest van deze dag. En dank voor het luisteren. Hmm. de horario en...